Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de verkiezingen in Georgië was sprake van intimidatie. Dat zeggen waarnemers van het Europees parlement. Met name overheidsmedewerkers zouden onder druk zijn gezet bij het stemmen. De parlementsverkiezingen werden gewonnen... door de pro-Russische regeringspartij Georgische Droom. Oppositiepartijen zeggen dat de resultaten zijn vervalst. Volgens waarnemers is er onder meer geknoeid met stemformulieren. In het centrum van Rotterdam is de mediamarkt weer opengegaan na de ongeregeldheden gisteravond laat. De winkel zou middernacht opengaan met grote kortingsacties waar honderden mensen op afkwamen. Er ontstonden toen opstootjes en mensen sloegen winkelruiten kapot om ook al eerder binnen te kunnen komen. Deze man zag alles gebeuren. Rond een uur of tien zag je wel, dit gaat niet goed. Oh ja. het, was, het was zo druk. Toen wist je het al eigenlijk? Ja, we hebben heel vaak de, vanuit de, vanuit de mening ook de beveiligersgroep van dit gaat niet goed. Mensen klimmen over de herken, mensen worden verdrukt. Zoveel mensen waren er. Er waren toen al zoveel zo mensen. Ja. Er praat je over honderden. Heeft de mediamarkt dit goed georganiseerd? Ja, weet je, ja nee, nee, nee. Onder andere streep nee. Volgens de politie werd er ook op straat gevochten en vuurwerk afgestoken. Twee mensen zijn opgepakt. Chique Franse badplaatsen zoals Centro Tropez zijn onder water gelopen. Gisteravond brak er noodweer uit in de regio, waardoor er in een korte tijd zoveel water viel dat straten onderliepen. De brandweer is nog steeds met man en macht het water aan het wegpompen daar. Danny Buis heeft zich zaterdag populair gemaakt bij de fans van zijn oude club SC Groningen. De trainer van Fortuna Sittard besloot, eh, besloot de Groningse supporters te belonen voor hun lange reis naar Sittard. Door ze tra te trakteren op stroopwafels. Ja, die mensen komen hier met ruim 500 mensen naartoe, een paar honderd kilometer. Ik wou ze eigenlijk op een stukje Limburgse Vleid trakteren. Maar ik dacht ja, gisteravond dat is te laat om dat nog allemaal te regelen. Dus ik van, jou zou het een idee zijn als ik dan even snel bij de supermarkt gewoon wat stroopwafels ga halen? Dus ja, die zal er bij de supermarkt gedacht hebben. Wat komt die jongen bij de kassa doen met, uh, wat zal het geweest zijn? 40 of 50 van die pakken stroopwafels. Die waren ook gelijk uitverkocht. De Groningers moesten het wel met die stroopwafel doen. Want Fortuna won uiteindelijk de wedstrijd met 1-0. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in het midden en noorden bewolkt met af en toe een bui. In het zuiden droog met zon en dan maximaal 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Four. the mm -hmm. night We'll Impossible It all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 Ben. Ze tilt me op en rampt me keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kader? Ben je weg, gaat het anker alweer uit. U ziet soms om niets, soms om van alles.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 CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Mind Lauren or Kevorkian Couldn't tell if she's cuckoo or quirky When asked her her name and she said Call me Ken me Testin'